Stellen die samen 140.000 euro verdienen... betalen per persoon 225 euro per maand meer, al dus Samson. De advocaat van Koen Evering spreekt tegen dat de zakenman Estelle Kruijf heeft beledigd. Dat zei Everings advocaat in het tv-programma Paul Witteman. Evering werd in juli op het Dance Sensation in de Amsterdam Arena zwaar mishandeld. Voor die mishandeling staat de kickbokser Badr Hari terecht... die op het feest was samen met Estelle Kruijf.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 Goedenacht, welkom terug bij Casaluna. We zijn er nog een uur en uh, Benny Jolink is er ook nog een uur. Daar ben ik Zeker, heel blij mee. Zeker nog een uur. Ja, daarna gaan we nog even door. Hè? Dan uh, komt de, <laughs> de afterparty. Uh, maar in ieder geval nog een uur op de radio. En uh, de luisteraars kunnen ook altijd meepraten in Kaasaluna. Ik uh, vertelde net al dat uh, Dela, uitvaartverzekeraar Dela... en verzorger trouwens ook... Uh, adverteert de laatste tijd in kranten met pagina grote advertenties... waarin eigenlijk alleen het woord lieve staat. En dan is de bedoeling dat daar een verhaal achterkomt natuurlijk, en een naam. De boodschap is dat we niet alleen mooie woorden moeten spreken... over mensen als ze zijn overleden... maar dat je juist moet aangeven waarom je iemand heel erg waardeert. Van hem houdt, uh, of van haar houdt natuurlijk. Uh, um, en dat moet je dus juist doen als iemand nog leeft... Dus, welke mooie woorden, en dat is dan de vraag aan luisteraars, welke mooie woorden wilt u hier op de radio tegen iemand zeggen? Tegen iemand van wie u houdt, voor wie u bewondering heeft, tegen wie u eigenlijk niet vaak genoeg zegt hoe leuk of lief hij of zij is? 0800 1121, 0800 1121, casaluna.ncfv.nl, uh, en hekje casaluna. En, uh, nou ja, we hopen dat zoveel mogelijk mensen reageren via mail, het liefst nog aan de telefoon. En als ik dit zo uh, hoor en voorlees zelf ook... Dus, uh, maar ik, bedoel, ik, ik, hoor, ik, uh, ik lees wat, uh, wat uh, met die advertentie bedoeld wordt... Dan, dan moet ik heel erg denken aan één liedje... wat daar eigenlijk helemaal over gaat. Dat is een liedje van Harry Jekkers. Nu ik nog leef. Op de dag...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 Hé, hey, kom maar langs, kom maar langs, nu ik nog leef. Ja, Harry Eckers, Nu ik nog leef, en daarmee bezinkt hij eigenlijk precies waar wij het over willen hebben vannacht, de tweede uur van Kaaseluna. Benny Jolink, vind je dit mooi? Mooi liedje, mooie tekst. Ja. Ik dacht van nou, nu ik nog leef, dat zeg je eigenlijk... als je verwacht dat dat niet zo heel lang meer is. Ja, maar hij zei gelukkig ook nog dat hij hoopte dat het nog heel lang ging duren. Ja. ja. En verwachten, maar... Nou ja. Dus ik vind het ook heel mooi. Hij heeft wel meer mooie liedjes gemaakt natuurlijk. Maar... Ja. Um, en gaat ook, uh, dus hij zingt ook iets van op de valreep niet nog even God... En, en God. Um, dat is misschien toch nog wel goed om het even over. God. Het altijd leuk om het even over God te hebben. Maar jij, jij komt uit, van oorsprong uit een christelijke gezin, hè? Ja, Nederlands gevormd, ja. Maar op de val heb je geen God meer, volgens mij. Hè? Nou. Dat is met vlagen. Ik, uh, toen, toen ik. Uh, toen Gea, waar we het straks over hadden, begraven werd. Op die dag. Dat is, is me nog nooit gebeurd, maar op die dag uh, moest ik optreden s'avonds. En toen. Uh, ja, ik ben er niet trots op, maar ik was heel emotioneel en ik was er ontzettend kwaad over. En toen hebben we als eerste het liedje God voor de Domme gespeeld. En dan had ik op mijn hoed had ik geschreven: uh, God is een klootzak. Dat zou ik nou niet weer doen, daar ben ik ook niet trots op. Maar ik was zo ontzettend kwaad zo over die onrechtvaardigheid. Dat een jonge moeder dood moet gaan en dat zo'n zak als Mark Dutroux of ik noem maar wat dat ik gewoon verder kan leven. En daar kon ik even niet... Uh... Maar ja, dan even later... met kerst, dan zit er een klein kind moest dat voordragen in de kerk. En, en, en dochter Nathalie had erbij bij behulpzaam. En die was gewoon bij dat, bij dat kerstvis. Kijk, dan zie ik dat een kerk... in zo'n kleine gemeenschap als Hummelo die heeft gewoon een functie en is gewoon nuttig. Ook een maatschappelijke functie. Ja. En als je dan een, een goede dominee hebt, zoals wij vroeger ook hadden... een progressieve, goede dominee, die ook voor de NCV Radio preekte... dominee Dun, geweldige kerel was dat. Dan zie ik dat zo'n zo kerkgemeenschap... Dat het, dat het gewoon een, een praktische functie heeft. En dan, en dan ben ik weer een stuk toleranter. Dan denk ik... Ja, ja, of er nou een... een ik geloof niet in een almachtig, opperwezen dat elke seconde van de dag, uh, als de, hoe is dat ook alweer, als er vijf, mussen, <kwijls> nee, vijf ja. mussen zijn en er gaat eentje dood, dat de God dat uh, allemaal ziet. Een albestierend wezen, die elke seconde bij ons is, daar geloof ik niet in. Nee, Absoluut niet. Maar dan heeft hij dus ook niet bepaald dat G.A. dood zag, ging. Nee, maar. Ik reed in Marokko een rally op de motor en ik, was, uh, uh, ik, ik kwam de top 30 binnen en daar reden ook wereldtoppers mee. Dus ik, ik was zeg maar uh, voor mijn doen geweldig goed bezig en ik heb een ravijn over het hoofd gezien. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar in ieder geval ik, zag, ik keek een heel eind voor me uit en ik reed heel hard op dat moment en ik schakelde van, van vier naar 5 over. En ik keek naar beneden en er was geen grond meer onder mij. Een ravijn. Dus toen dacht ik, nou, dat was het dan. Maar toen dacht ik ook, nou ga ik naar jullie toe. Dat waren een paar dierbaren. die uh, Eén heel lang geleden al, een vriendinnetje van vroeger. En een, uh, mijn goeroe de Pruis caféhouder, waarover straks misschien meer. Maar die was pas overleden. En toen dacht ik, nou ga ik naar jullie toe. En eigenlijk is dat een religieus... En dat denk getachte. je in die, in die ene seconde? dat misschien anderhalve seconde, want ik, ik heb de overkant dus gehaald... de motor is naar beneden gezakt en ik lag net op de rand... Zo, met gebroken polsen uh, en, en uh, vleeswonden en zo. Ik viel eigenlijk hartstikke mee, hoor. Ik ben even buiten bewustzijn geweest. Maar ik dacht niet van, misschien ga ik nooit Ik wist, nu ga ik door, dit is het einde, dit kun je niet halen. Dit kun je niet overleven. En toen dacht ik dus, nou ga ik naar jullie, waar jullie dan ook zijn mijn overleden dierbaren, zeg maar... nou ga ik daar naartoe, waar jullie ook zijn. Dus, kennelijk toch iets van een hiernamaals. Of een, of een, maar je gedachten gaan ja, ongelooflijk snel. Mijn hele leven ging dus in chronologische volgorde... trok in die anderhalve seconde, want meer kan het niet geweest zijn... Uh, trok je hele leven aan je voorbij. Dat en je echt had zo. heel cool, echt. geen paniek... Heel cool, oké, okay, dit was het dan. Brrr, die film. Je eigen leven trok aan me voorbij en wat er gebeurde. En ik dacht ook nog daarnaast, nou ga ik naar jullie, nou kom ik naar jullie toe. Ja. Dus dat lijkt, eigenlijk is dat religieus Maar als, dan. Je, als je, denk je dan ook niet van, nou dat heeft God dan, want als je aan de ene kant boos bent, dan kun je daar denken van, nou dat geluk, dat is dat misschien ook wel een uh, God te danken. Ja... Ja, als ik nuchter nadenk, denk ik van dat je dat geluk uh, door veel uh, inspanning zelf moet zien te bereiken. En reken maar niet op de hulp van God. Reken daar vooral niet op. Nog één ander ding daarover. En dan gaan we naar de bellers. want er zijn al een paar bellens. Um, wat ik wel mooi. Ja, ik heb gelezen dat toen jij heel somber was, depressief was, dat de dokter toen tegen jou zei: Je moet gaan bidden. Ja, maar dat bedoelde die avondgebed. Hij zei, uh, voor je na, voor je gaat slapen, uh, overdenk je dag wat je gedaan hebt. En uh, dat zou je een avondgebed kunnen noemen. Hey, ik heb vroeger de, een. een a, mo, ja, m, wij moesten, maar ik bedoel, dat deed je dan. He? Voor je ging slapen, op je knieën voor het bed. Ja. En net als bidden voor en na het eten. Maar een, een, een, een dagoverzicht en een, en een, een soort meditatie. Het overdenken wat je die dag gedaan hebt. en, en hoe je die dag wilt afsluiten. En dat, dat vond ik een, een buitengewoon nuttig advies. Ja. Maar zinvol. Dus, uh, maar daar speelt de religie verder geen rol in. Het is gewoon even terugdenken aan de dag. Nou. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Dat, nou, ik zat er wat, wat ambivalent uh, tegenover. Dat ja, ja. De ene keer ben ik enorm kwaad en woest op alles wat met het geloof te maken heeft. En even later denk ik, ja, maar als, het zijn toch wel heel veel mensen... die daar wel een, een troost in, in, in vinden. Ja. We gaan naar de bellers. En dat nee. gun ik ze. Ja. <lacht> ja, dat is mooi. Oh, eerst even wat, uh, wat uh, getwitter. Uh, want ja, we hebben, ik, ik heb opgeroepen. Hè, lieve, mooie, warme woorden voor iemand die nog leeft. Niet te laat zijn daarmee. Uh, naar aanleiding van die advertentie. En Xander die schrijft. Xander, kolonel, denk ik. Lieve Bente, je bent al bijna elf, jaar, eh, nee, elf, maanden, sorry, elf maanden, mijn vriendin. Dat er nog vele mogen volgen, schat. Hou van jou. En Thijs Kroese heeft geschreven. Lisa casa, lieve Casaluna-luisteraars. Geniet van elke dag. Je weet nooit wat de laatste is. Geniet van de mooie dingen. Geniet. Van de nacht. Nou, dat is een mooie tip. Aan de telefoon nu uh, Bart Fleming. Dag Bart. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Je klinkt jong? Ja, dat klopt. Ik ben 15. Oh, nou, dat is goed. Hey, uh, en leuk dat je dan naar Kaaseluna luistert. Uh, wat wil je zeggen? Uh, ik, nou, ik wil eigenlijk wat vragen aan uh, Benny of ik uh, uw tekst of uw, uw refrein zou mogen gebruiken in een uh, nummer, want ik ik schrijf zelf uh, liederen, liedjes en ik maak zelf lied, zeg maar. Dus dan probeer ik, als het zou mogen, van u, of, of ik het daarin mag uh, verwerken... en dan met mijn eigen tekst erbij, als u dat oké okay vindt. Nou, in feite hoef je dat helemaal niet te vragen, want dat mag je gewoon. Maar ik, bij deze geef ik er heel enthousiaste toestemming voor. Oké. Okay. En wat, wat, wat, wat, wat, wat voor liedjes maak jij dan, Bart? Ik, uh, ik maak hiphop, rap. Hip-hop, oh, dat is dan weer minder. Grappig. <laughs> nou, ja, nee, toch... <laughs> ja, ja. Hey, maar het leuk, maar, en, en, want uh, jij zat net te luisteren en toen dacht je, hé, hey, dat kan ik wel gebruiken. Dat kan ik wel gebruiken, ja. Nou, ik, ik, je, hebt, je hebt zeg maar, uh, je hebt een nipplepackje van die mensen, of van die rappers dan, die zeggen dat over allemaal uh, geld en drugs en geld en uh, auto's, vrouwen, maar. Er zijn ook zeg maar anders stijl en dat, dat, dat gebruikt de Ierse rapper Macklemore ook. En dat gaat meer over gewoon ding, algemene dingen zeg maar, die ook in dat soort liederen worden beschreven. Ook wel heftige dingen. En ik dacht, ja, dit, dit vind ik echt een mooi onderwerp, dus daar wou ik wel wat mee gaan doen. En, en wat, welk refrein zou je willen gebruiken dan? Sorry? Welk refrein van mij zou je willen gebruiken? Het allerlaatste. Heb je, de tekst bij, heb, je, heb je het opgeschreven of heb je het daar liggen? Je bedoelt van, en dan kan ik niks? Ja. Oké, okay, ja. Zullen we even kijken, hoe zou dat dan klinken? Wat, wat is dan precies de tekst? En dan kan ik niks, en dan wil ik niks, en dan zie ik niks, en dan hoor ik niks. De machteloosheid, daar gaat het om. Is het op internet terug te vinden, de tekst, toevallig? Ja, hoor, en in, het in, staat in, uh, in het CD-boekje. Bij je in de CD, daar zit het ook in. Maar je kan dat... het zo van internet afhalen, neem ik aan. Oké. Okay. Hé, hey Bart, als je dat nou even doet en zometeen nog heel even terugbeeldt. Terug ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Dat je even, even probeert te rippen dat. Vind je dat goed? Ja, nou, ik, ja, ik weet niet hoe laat die de uitzending? Want ik moet dan nu wel nog beginnen, helemaal. Ja, ik heb nog drie kwartier. Nou, oké, okay. ik zou kijken. Dat zou leuk zijn. Bel ja, nog even ja, terug. Zo. Dat vindt Benny ook leuk, hè? Oké, okay, is goed. Ja? Moet je even terugbellen, zo goed? Ja, is goed. Oké. Okay. Goed, Dag. Dan, Dag. Uh, dan hebben wij... Uh, uh, Bart hebben wij zometeen nog even in de uitzending. Nou hoop ik dat ik voor mij krijg wie de volgende beller is. En dat gebeurt ook. Bart Fleming belt straks nog even terug. Meneer Steenwijk nu aan de telefoon. Ja, goeienacht. Goeienacht. Uh, Eerst wil ik... Ben even uh, bedankt voor die... Donderze mooie praat die hij gebracht heeft... over uh, die buurjongen van hem. Die heeft mij aangesproken. En dat wel? Dat was een fantastisch kerel. Maar uh, ik heb... ook voor mijn... Uh, schoonzus... die eeuwig en altijd voor mijn vrouw daar. Ik heb een dobbelgeluid trouwens. Uh, die uh, ze ligt momenteel weer voor in Groningen uh, voor de keer En uh, ja, dat is zo fantastisch. Voor haar wil ik ook echt een lof liet zingen. Ingedaagd. En wat doet ze allemaal voor jou, dan? Alles. Dat is zo'n gigantische ster dat uh, die staat altijd klaar voor alles. Dat is met een woord, met daden, met het, het, het met het vervoer, met het, het, het ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Dat is zo enorm goed. En, en jouw vrouw is ziek, begrijp je? Of uw vrouw is ziek? Mijn vrouw, die is heel, heel zwaar ziek. Ja. Hij. Uh, ze ligt nou ook weer. Al uh, voor de. Dit is al vier weken dat ze in Groningen leeft. Dus. Uh, er, er komt nog een poosje over. Gaat uh, nog een poosje langer. Ja. Mm, maar nee, uh, ja, dat is een, een damper. Ik zet er een 80 kilometer vanaf, dat is helemaal niet erg. Ja. Uh, ik ga er wel elke dag naartoe. Ja. En wat zou je dan, hoe zou je dan zeggen tegen je schoonzus? Wat zou je willen zeggen? Dora, je bent zo'n gelukkelijke schat. Ik heb er geen woorden voor. Ik dank nou, u wel. Er zijn best mooie woorden, hoor. Ja, veel beter kan je het niet zeggen, denk ik. Dank u wel. Oké. Okay. Goeienacht en sterkte. Dag. Ik zie nog een, een tweet van Boyke. Die schrijft... Uh, Casaluna Lieve, of, uh, Luna, of Luna. Lieve pap, ik wil even zeggen dat ik van je hou. Je blijft voor mij de sterkste man die je ken, Ook na negen jaar kanker. Um, even kijken, we doen nog één bellen. Dan gaan we even weer een plaatje uh, laten horen van, uh, van Benny. Valentijn aan de telefoon. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo, ik heb, ik heb eigenlijk ook een vraag aan Benny. Um... Nou, schijn zo dat mijn moeder bij Benny in de klas heeft gezeten op de lagere school. Daar, daar heeft ze nog wel eens over gesproken. En ik weet dat Benny een nummer geschreven heeft over Ali. Ja. Dat klopt toch? Jazeker. En uh, waar, waar, waar, ja, waarom heeft Benny dat nummer over Ali geschreven? Gaat het over een, uh, over, ook over een uh, dame die zo heet? Of? Ja, het. Uh... Ali werd gekozen eigenlijk... Uh, het is ook eigenlijk een soort protestlied. Dat, uh, maar ik bedoel, wij, wij kozen een naam... die een echte, hele ouderwetse boerendochtersnaam... Ja. Maar uh, uh, wie, wie was jouw moeder dan? Want dan moet ik haar Ali toch fiets. kennen. Ali Fits. Ali hoe? Fits. Ali Fitch. En Ja, dan vraag ik me af welke klas dat was. Ja, dat is ook niet... Maar het ging niet over die Ali in ieder geval? Nee, nee, nee. Nee, nee dat, dat, dat, dat heeft me altijd bij het voorstaan. Van als ik dat nog een keer kan vragen, dan vraag ik dat hoor. Nou, dit was de kans. Ja, ben ja. benieuwd. Ja. <laughs> Bedankt voor de bellen, Valentijn. Graag gedaan. Dag. Dag. Benny, wij gaan even luisteren naar een, dat, een lied dat is alweer een tijdje geleden uh, opgenomen. Ik kom altijd weer terug. Hoe lang is dat geleden? Uh, was dat niet in 99. Ook. Uh, of was 2001, ja, geloof ik. Maar dat, dat heeft ermee te maken dat. dat nou, met die ongelukken en dit dipjes? En... Ja, ja. Het, de, er werd een film over mij gemaakt. En. Uh, Frank van den Engelen, die, die zei van ja, wat we eigenlijk nog moeten hebben. Ik had gezegd van je komt de, de, de deur niet in. Maar ja, dan werd het zo'n zo flauwe muziekspecial. Hij zei: Ik moet dan een beetje inhoud hebben. Dus we willen toch wel iets persoonlijks En ook bij jou thuis filmen. Ja, wat eigenlijk niet de bedoeling was van tevoren. En we hebben een, een titelsong nodig, maar dan wel één graag met een beetje inhoud. En uh, nou, toen heb ik. Eigenlijk net als, en dan kan ik niks, heb ik ja, zeg maar de mouwen opgestroopt. En uh, toch, toch proberen om nou eens, om nou eens een, een, een liedje wat, wat over één ding gaat, maar één onderwerp. Ja, ik kom altijd weer terug en over in de put zitten en hoe daaruit te geraken. En ik vond, ja, ook dat, dat liedje is nou, nou, ja, nou, redelijk geslaagd. Maar als je je voorneemt om niet persoonlijk te worden en dan daarover gaat schrijven... Ja, heel persoonlijk, ja. Ja. ja. ja, nee, maar ik vond dat hij gelijk had. Dat hij zei, ja, dan wordt het zo'n flauwe film. Dan, dan, dan wordt het zo'n muziekspecial. Ja, er zijn er honderden van. En uh, het moet toch iets, iets uh, eigens hebben en iets persoonlijks. En uh, ja, omdat ik het daarmee eens was en, en het principe overboord zetten om niet thuis, bij mij thuis, te filmen. Ik denk, nou ja, dan, dan moet het ook maar echt persoonlijk worden. En dan moet het ook maar een inhoud hebben en... Ja, dat gaat eigenlijk over uit het dal uh, terugkrabbelen. Ja, wordt het naarmate je ouder wordt, minder moeilijk om over jezelf te praten? Om, om open te ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, en, en, en, en ik heb, uh, ja, wanneer zal dat zijn geweest? Maar uh, uh, uh, rond. Vooral na, na, na de depressiviteit. Dus een heel andere periode als daarvoor. Dus daarna hebben we ook nooit meer met een hitparade bemoeid. Omdat ik dat gênant vond. En, uh, ja, waarom werd dat gênant dan? Ja, nou, ik, ik vind het gênant om, uh, om graag uh, om in de hitparade te willen. Want dan ga je toch uh, commercieel. Uh, eigenlijk ga je dan uh, je commercieel gedragen en. en, en uh, en, en, en dingen schrijven uh, ja populisme, zeg maar. Oppervlakkige ijdelheid. Ja, ja. En dat mocht niet meer naar die depressiviteit? Nou, daar vond ik niks meer aan. Het moest wat inhoud hebben. En, en, en, uh, en daarna dacht ik ook... Ja, um je, om je bloot te geven... Dat heb ik altijd erg moeilijk gevonden. En daarvoor was het ook zo dat ik... Omdat ik zelf een pessimistische, ja, bijna hypochonder ben vond ik het mijn plicht om vrolijke, vrolijkheid te brengen in ja. teksten. En uh, soms was het wat bluesy of, uh, uh, of, of verdrietig. En dan kwam er een solo en nog een refrein. En dan moest het laatste couplet, dat moest dan toch maar weer... omgebogen worden tot onderbroeken lol... Nou, en daar ben ik helemaal mee opgehouden. Laat iets maar, als het over iets naast gaat... nou, dan moet het een, een blues-tekst worden. En dan hoeft, dat niet, hoeft er geen onderbroekenlol bij te komen. En mensen mogen jou ook kennen. Ja, ja. Dat beter dan, dan uh, de vrolijke Frans uithangen waar je ook niet achter staat. Maar dat betekent dus eigenlijk dat die depressie wel wat opgeleverd heeft. Ja, ja, ja. Ja, ja nou... <tie> Hoe, hoe afschuwelijk het ook is, ja, misschien wel. Ja, nou ja, maar, ja maar dat zou je dus van alle ervaringen kunnen zeggen. Ik verzamel ervaringen, zoals ik straks al zei. Ja. Maar uh, dat zijn dan de leuke dingen. Maar ook de negatieve dingen. Ja, ik denk dat je van iets naast of iets negatiefs meer leert, eerlijk gezegd, dan van, uh, van succes en, en leuke dingen. Ja, want er is een duidelijk verschil voor en na de depressie. Ja. Ik noem nog heel even het nummer, 0800 voordat we die plaats gaan draaien. 0800 1121, 0800 1121, ncrvnl voor de mailers. Is er eigenlijk een mail? Er wordt volgens mij niet veel gemaild. Oh ja, wel iemand. Ik ga ik zo even bekijken. En uh, hekje Kazaluna voor de Twitter. Er wordt heel veel getwitterd, dat is leuk. Um, en um, de vraag is dus: aan welke persoon die nu nog leeft wilt u graag laten weten dat u haar waardeert, of hem waardeert... dat u van hem houdt. En, uh, nou ja, de boodschap is dus zeg de mooie, warme, lieve dingen... als mensen nog leven, en niet na de dood. Uh, het lied van Benny Joling, waar we nu naar, naar gaan luisteren... Dus, dat hoorde bij die documentaire, en dat, dat heel persoonlijk is... is Ik kom altijd weer terug. is nooit weer, ik ben muur en ik wil naar huis. Gelukkig is het niet zo meer en dan ben ik thuis. Ik geef flink aan het zich is slecht, nog dat laatste stuk binnen binnenweg. Ze hadden het nog zo gezegd, Denk er aan de weg is slecht. Nog een eentje sweeren, denk ik vlug en dan ben Terug, ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Hoe het weer ging, ik weet het niet meer. Ik ben een stuk u te film Vanaf het ziekenhuis werd ik het weer. Want door begint mijn. In fuseren uit bewaking. Ik lig op intensive care. Ik kan niet bewegen. Ik moet braken in alles het misier. Ik geloof mijnzelf niet als ik zeg ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Ik heb het nooit zo gepland. Ik liet dan sterke, een echte vent, maar helaas werd dan ook bekend. Wie alles waar ik doe, dat zei, keek het hele land over de school, de met, weer mooi. Ben Jolink met Ik kom altijd weer terug. En die documentaire. Is die nou die, die, die, die, die, die is dus al een jaar of tien geleden gemaakt. Moet ze eens even opzoeken. Is die, heb ben die wel eens op het internet gevonden of zo? Is die nog ergens te bekijken? Ja, maar ik, ik, uh, ik kan wat computers betreft, ik kan een mail ontvangen en ik kan hem beantwoorden. En verder, daar ik, houdt het mee op. Daar houdt het ook dan ga ik het aan op iemand op. anders dus, vragen. Internet, dat is niet voor mij. Ik kijk even in de mail. Er is een mooie mail uh, binnengekomen. Van Sanne Hilleknoester. Hille aan het begin van dit jaar schrijft zij verongelukte de broer van mijn lieve man Jon. Veel te jong met 33 jaar. Ik dacht die dag op zijn begrafenis aan het nummer van Harry Jekkers. Wat jullie net draaiden. Zo herkenbaar die tekst. Alles, ook op de valreep God. Ik nam me voor om meer van het leven te genieten en van Jon en mijn kinderen. We moeten het inderdaad nu doen. Ik hou van je, lieve Jon, schrijft ja, yeah, Sanne dus. Je. mooi, Ja, mooi hè. Um, even kijken aan de telefoon nu. André. Ja, hallo. Goeienacht. Ja, ik, um, ik hoorde zo de, de uitzending. En um, ja, mijn, uh, mijn ouders zijn in de stijde, uh, ik denk al een 55 jaar getrouwd. Als het wel niet een paar jaar langer is. En um, nou ja, ik was vroeger niet zo, uh, niet zo heel makkelijk. En ze hebben al wat te stellen bij mij gehad. En ik ben niet zo'n zo hele... ja, man, dat soort dingen al meer. En uh, nou gaat mijn vader... Uh, door een uh, hele zware periode... met operaties en, en allerlei dingen... dat het allemaal niet zo heel makkelijk meer gaat. Hij is 84. En ja, dat is... ook een hele zware aanslag op mijn moeder. En ja, ik merk toch langzaam... dat het uh, misschien wel eens een aflopende zaak... zou kunnen gaan worden. En... Ja, nou het eerste stuk van de, de uitzending zo had met die met die advertenties, uh, ja, is toch wel ja samen met dat nummer van, van uh, normaal toch wel een, een, een, een ja dat raakte mij toch wel heel erg hard. En zeker nou dat uh, de, Ja, ik kom altijd weer terug. Uh, ja, dat nummer dat draai ik redelijk veel uh, toen ik uh, toen ik zelf uit een uh, redelijk moeilijke periode kwam. En ja, dat, dat, dat spreekt mij toch alles wel, wel heel erg aan. En ik zou dan ook graag wat, wat tegen mijn ouders willen zeggen. En uh, ik, ik denk dat een paar missies dat wel zou kunnen luisteren. Uh, want jij ja, slaapt gewoon vreselijk slechts nachts en heeft de radio uh, misschien wel aanstaan. En uh, ja, ik zou hem eigenlijk uh, graag de hele familie willen zeggen. Uh, ja, jullie zitten eigenlijk nog niks, niks in de weg. Hm. Dus eigenlijk, je ja, dat is ook mooi. Ja. Yeah. En eh, als hij nou niet geluisterd heeft, kan je dit morgen terug horen via radio1.nl? Ja, nee, maar dat uh, computers, uh, dat is niet zijn... Uh, nee, maar kan je toch zelf dan een keertje laten horen? Dat staat er nog wel even. Misschien, ik denk, ja, wel, ik denk dat, wel dat hij dat mooi dat vindt. Ook, uh, ja, nee, dat, ja, dat zou hij misschien best vinden, maar ik denk niet dat het ervan komt. Hm. Maar je hebt het wel gezegd. Ja, dat is ieder heel zeker. Dat zit mij ook, euh, ja, doet mij ook, ook wel wat ik er nou zo, uh, zo voor de radio zeg. Maar dat, is, dat zijn uh, moeilijke dingen. Om dat, uh, om dat zo uh, tegen elkaar te zeggen. Dat ja, is ook moeilijk. Ja. Maar ik wens jullie een uh, hele goede uitzending. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel. voor het bellen, André. Goeienacht. Oh, ja. Doeg. Um, er is een tweet binnengekomen... Uh, van Thijs Kroes, die schrijft. Uh, Lieve Menno, je bent er dan wel niet meer, maar op 6 juni 2013 knal ik voor jou weer die berg op tijdens de Alpdu 6. Alpdu 6. Ja, dat is. Uh, oh ja, 6 juni 2013. Rob aan de telefoon, goeiedag. Dag uh, Benny. Hallo. Uh, ik ben Rob Douwers, je kent me waarschijnlijk niet meer. Jawel. Nou, <laughs> uh, je bent ja, bij me in, in de in klas in de gezeten, klas. of niet? Ja, zeker, in klas. Ja. Nee. Zaten wij vooraan bij Brink, de Ja. te klooien altijd. Kun je dat nog herinneren? Jazeker, nou en af. Ja. Jij was heel <laughs> goed in wiskunde. Is dat zo? Ja, toch? Nou, ik kan me niet meer zo herinneren dat ik dat goed je heb. Je hebt een broer <laughs> die David heet? Ja, die was goed in wiskunde, ja, dat klopt. Ook, ja. oké, okay. ja, ja, ja. Nou, ik bel eigenlijk in hoofdzaak... Uh, wij hadden weinig. het vaak over de dochter van uh, meneer Brink. Ja, die was Miss Holland, hè? Ja. Ja, ja dat klopt, Ja. Uh, maar ik uh, bel eigenlijk ook vanwege het volgende. Ik kom uit een nest van Bach en Brahms en Beethoven enzovoort. Dus uh, jouw muziek, daar kon ik aanvankelijk uh, nou, niet zo erg veel mee. Uh, maar sinds ik getrouwd ben met een Achterhoekse Schone... die mij ook uh, de zin heeft uh, leren inzien van, het, uh, van de emancipatie van het Achterhoeks, van de streektaal... heb ik toch een bewondering voor je gekregen. Want volgens mij ben jij de eerste geweest die, die verlegen Achterhoeker die zich altijd een beetje uh, ja, ondergesneeuwd voelde ten opzichte van het Westen, ten opzichte van het ABN. Heb jij dat bevrijd? Na jou zijn er nog veel meer van uh, beetjes gekomen met, met, uh, in het dialect, als ik het zo mag zeggen. Maar inmiddels uh, ben ik een groot liefhebber geworden van, uh, ja, van de streektaal, van het Achterhoeks. En dus ook van jou. Want dat is waar, Kom, jullie waren de eerste. Daarna kwamen heel veel uh, ja. Streak, ja. beentjes, streaks. Tien jaar later kwam Rogenijzen. Dat was Izen de eerste, en... toch? Ja. Ja, nee, klopt. Het wel leuk, erop uh, om jou te spreken. <coughs> ja, dat is al heel lang geleden, hè? Ja, ja dat kun je wel zeggen. Op. Dat was uh, poeh. Op de HBS, ja. Op Lyceum, uh, ruimzicht, ja. Ja, ik ben er toen afgetrapt. Jij bent uh, verder doorgegaan, geloof ik. Nou, maar niet zo heel lang, hoor. Oh. Ik heb drie jaren HBS, twee jaar in de eerste en één jaar in de tweede. Ja, en dat ja, was ik het. Heb er ja, net, net als q die zat hetzelfde jaar. Nou, dan ja, dan kan je net, een heel net, in het Ja, zeker. Ja, ja, ja, dat was een klasgenoot. Ja. Nou ja, ik ben, er toen, ben toen weggegaan, noodzakelijkerwijs. En jij bent ook niet lang gebleven. Daarna ben jij naar de kunstacademie in Enschede gegaan, geloof ik. Ja, ja. ja ik, ik heb alles al van je gevolgd, hoor. Ik heb ook uh, boeken en zo over jou, dus... Uh... Uh, ja, en een, uh, en een beperkte discotheek. Mijn vrouw is gek van oerend hart, dus dat moet ik regelmatig uh, aanhouden. <coughs> Oké. Okay. Dat is een groot genoegen, neem ik aan. Rob, ik dank je wel. Ik oh, voor haar meer dan voor mij. <laughs> ik dank je voor, voor het bellen. Maar luister dan maar naar de nieuwere platen. Oké. Okay, dank je wel, hè? Doeg. Doe. Dag. ik Kijk, we reden even. In dat is de... grappig. Ja, ja, leuk hè. Kijk, ja. of er nog meer klasgenoten bellen. Je weet het nooit. Um, um, Marijn heeft ook gemaild. Die schrijft hallo. Prachtige uitzending weer vanavond. Mooie verhalen en weer spiegelingen. Vooral van iemand als Benny. Bedankt voor al jullie uitzendingen. Oh, dat is alleen maar een bedank mailtje zie ik. Uh, nou, dankjewel Marijn. Hey, ik dacht, er komt nog een vraag, maar dat, uh, dat was alleen maar om die, die iets aardigs om... zeggen over iemand die nog leeft. Uh, mijn vader was uh, grafdelver. En die uh, op de begraafplaats uh, zag hij telkens een, uh, een boer wie. Eerlijk gezegd, niet zo heel goed bekend stond. Die ging naar de grafsteen van zijn vrouw toe. En dan zat hij daar te jeren, me jeren. Dus mijn vader ging een beetje dichterbij. om te kunnen horen wat hij zei. En toen zei hij: Ja. En nog, ja, verontschuldigingen. En ook nog: bedankt, vrouw, voor alles wat je voor me gedaan hebt. Hij vertelde dat verhaal aan mijn moeder toen hij thuis kwam. Nou, dat is die dan wel mooi laat mee. Hmm, yeah. Dus vanaf dat moment zei hij bij elk kopje thee... tot vervelens toe en elk kopje koffie... bedankt vrouw voor wat je nou weer gedaan hebt. En het gekke is dat mijn broer en ik dat elke dag ook nog weer tegen onze vrouwen zeggen... bedankt, vrouw, voor wat je nou weer gedaan hebt. En dat hebben jullie allemaal aan die boer te danken. Ja. Heeft even dat Grafdelven, heeft dat de dood nog op de een of andere manier... binnen het gezin gebracht verder? Of is dat nee. Een... nee, mijn vader had er hele... overigens, de vader van Maarten het Hart was ook Grafdelven. En die heeft daar ook bijzondere, in ieder geval boeiend, maar ook humoristische verhalen over. En mijn vader had daar ook vooral, ja, ik heb een verantwoordelijke baan, zei hij. Ik heb honderden mensen onder mij en nog nooit een klacht gehad. En allemaal van dat soort, uh, ja, uh, uh, toch humoristisch bedoelde... <laughs> dat bedoel nee, dat is dus helemaal geen triest of nawerk. Nee, nou ja, ik, ik, ja, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Maar eigenlijk. goed, het ging even over bij leven. Ja. Iets, iets ja, nee, dat de waarderende woorden zegt. Ik zie trouwens dat die film van jou nog op dvd te krijgen is. Daar wordt over getwitterd door Jur. En uh, ik zie ook dat Peter nu aan de telefoon is. Ja, die dvd heb ik. Oh, nou, stuur hem op. Uiteraard gelijk gekocht. Uiteraard? Fan. Ja, uiteraard. Die moet het er ook wat al verdienen. Nou, nee, ik denk... Ik denk dat hij daar niks aan verdiend heeft eerlijk gezegd. Nou ja, het is zijn DVD. <coughs> Sorry. Royalties, royalties. Maar goed, daar gaat het niet om. Nee, nee bovendien staat de moeite niet waard. daar kunnen we er geen fiets van kopen. Maar oké. Okay. Uh, ik heb hem, ik heb hem. Maar uh, ik wou in ieder geval Hennie is, of Benny eens even bedanken... dat hij zo gewoon is gebleven. Als bekende Nederlander. Normaal gebleven, ja. En dat waardeer ik. Fijn. En, dat, en dat geldt ook voor Henk Weingaard. Ja, Benny en Henk Weingaard. Dat, die... dat... zijn gewone jongens en gewoon gebleven. Worden altijd in één adem genoemd, hè? Ja, nou, dat terecht. Henk is een Weingaard. Hij is ook bij Telstar begonnen. Ja. Ja, wie niet in Nederland? Ik heb 30 tonnen diesel. Ja. He, ik ja. heb een vrachtwagenrijbewijs dus... Ook nog, ook nog. Ja, die heb je wel nodig, denk ik. Ik heb ooit een truckrace in Zandvoort gereden... en daar ben ik nou derde geworden. Godverdorie, dat heb ik dan mooi gemist. Ja, je moet hem wel een beetje goed blijven volgen. Dank je wel voor het bellen, uh, Peter. En uh, nog een goede nacht, hè? Okay. Uh, mijn stem wordt ook steeds minder. Ja. Het is goed dat we geen duetje gaan zingen vanavond. Uh, even kijken. Misschien is het wel een goed moment om nog even één mooi nummer te laten horen. Dat wilde ik in ieder geval nog laten horen. Dat is, je hebt een cd opgenomen, ook een jaar of tien geleden, denk ik, nou, iets minder lang geleden. Iets minder, ja. ja opa, vertel eens. Ja. Dus toen was het eerste kleinkind er al in ieder geval. En daar staat het nummer littekensblieft over. Waar, waar, op, sorry, waar, waar gaat dat over? Voor zover oh, je het je nog herinnert. Daar kan ik beter wat over zeggen als ik het nummer inspoor. <lacht> <lacht> Oké, okay, dan gaan we daar even naar luisteren en dan hebben we het er straks over. <tied> Het was een troosteloze zondag in November, zondag waarvan ik dacht: doorkom geen ende aan. Met het veruitzicht op die dagen in december. Al met al wier ik toch niet echt vrolijk van. Ze was vertrokken met al mijn grij en met de kinderen. Ik was dagen weg geweest en ik las er brief. Ik stond er in de weg, zie had famine alleen hinder. Op de kindertekening stond: papa is lief. November in mijn keet met mijn tweede vrouw. Ons anderhalf jaar huwelijksfeest vierden we in september. Maar ik heb zelf gezien, zie is mij niet trouw. Haast dappere Platelander, dan sloio door hen. Rechten en plichten, die ik donders goed ken. Tiet heel alle wonden, hij er geen zouden brief, brieft. In o'n hart besef dat er lit ik Ons blieft MUZIEK Tiet Hield alle won hij durf een zaal in brief, Diep in o hart beseef dat er leetekens blijven. Oh, diep in o hart beseef dat er tekens blijven. Oh, diep in o hart beseef dat er littekens Benny Jolink, littekens Ja, Wat uh, kun je er nu, nu je het weer teruggehoord hebt, nog over vertellen? Nou, dat als je, hoe diep je ook in de put zit... dat, dat humor een van de, de pijlers van je bestaan is. Dat, dat je door humor, door, door de, maar gewoon... Ten alle tijde altijd een tweede instinct van maken. Om, om, uh, het is altijd wel een mogelijkheid om er ook iets grappigs in te zien. Of, of, of om daar humor in te zoeken. En dat, dat, is, dat is een van de belangrijkste wapens om uit de put te komen. Uh, dus je, je moet, dat, vind, dat vind ik voor mezelf uh, probeer ik me te dwingen om hoe dan ook, in welke situatie dan ook, toch ook een grappige kant ervan te zien. En dat lukt altijd? Nee, dat lukt lang niet altijd, maar... Uh, het, het probeert... Als ik een liedje maak, dan, uh, hou ik, dan stop ik niet voordat het gelukt is. Ja. En maar dat gaat ook over littekens die blijven. Ja, ja. ja nou, dat bedoel ik. Het, het is aan de ene kant vooral dit nummer uh, over dat... Ja, kijk, dat anderhalfjarige huwelijk en, enzovoort en, en niet trouw zijn. Dat zijn, ja, nou, niet letterlijk waar gebeuren dingen, maar uh, wel zoiets... En dan uh, probeer dan? je daar maar... Uh, uh, uh, niet lollig op... maar wel zoiets? Nou, niet letterlijk zo bedoel ik, maar wel ja. zoiets. Een <laughs> beetje ontwacht. Iets dergelijks. Uh, nee, maar verdriet bedoel ik. Om, om, om, om dan toch te proberen wat grappigs te zien. En dan daarna zeg je dan weer, maar ja, littekens blijven. Ja. Dat, dat weer wel. Heb je er veel? Meer dan tatoeages? Ik heb, ik heb maar drie tatoeages, waarvan de laatste in 1980 gezet is. En uh, ook een beetje spijt van, maar niet zoveel dat ik ze weg laat halen. Maar ik heb heel veel littekens. Letterlijk, zichtbare littekens. Nou, die... Maar nog wel meer uh, littekens op de ziel. Hoe noemen ze dat? Op de ziel, op de ziel ja. ja. Die doen ook meer. Uh, ja, maar zo... ik ben ook al heel oud. Dus dat is <laughs> nou, wel logisch. Nou, ik ben 66. Dat voel je, dus... je heel oud? Nee, ik voel me niet zo oud als toen ik 40 was. Maar dat is wel oud. 66 is oud. Maar toen voelde je je ouder? Ja, maar toen was mijn gezondheid ook veel slechter. He, dus in de loop der jaren, nadat ik ouder, ben ik, met name toen ik opa werd, ben ik ook veel gezonder gaan leven. En uh, nog gezonder gaan leven. En, en ja, de, je laat die laatste vier pilsjes maar staan. Dan denk je, ja, anders kan ik morgen niet sporten. En, ja, je, je, wordt toch, je gaat iets gezonder leven. Maar toen, toen was dat. Ja, maar we traden ook nog veel meer op. En het was bijna niet vol te houden. Dus elk optreden kom je weer een beetje slechter uit dan daarvoor. En dan, ja, dat hou je niet eeuwig vol. Ja. En nu voel je je veel fitter. Dus hoe, hoe ouder ja. je wordt, hoe fitter. Nou, mooi. Goed teken. Even weer een tweet. erbij. oud worden bij. is leuk. Ja. <coughs> ja, ga, door, ga, ja? door, ga door. Ga door. Ga vooral door. Ja. <laughs> uh, lieve Anouk schrijft uh, SZ. -je. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Mijn, uh, mijn allesje uh, in alles voor altijd. Voor altijd en alles. Ik kan alles bij je kwijt. Liefde is één. Mooi die berichtjes die via Twitter Mooi. binnenkomen. Ja. Even kijken of er nog wat in de... Oh, er zijn wat mailtjes binnen. De... Nou. Uh, nee, ik ga even eerst naar de bellers. Dan ga ik ondertussen even lezen. Uh, Nick nu aan de telefoon. Hey, goedenavond. Ik oh. Nick. Ik weet niet mijn bijnaam. Ik weet niet? Ja ik, ja, ik heb hier wat zwaarder gesproken s'nacht, ja. Af en, toe <coughs> en dan sta ik tevang dus op de grenswaterdonk. ik kan ik goed luisteren, zo Ik moet het maken. Oké, okay. maar, maar vertel. Uh, leuk dat je Benny in uitzending hebt. Welkom, Benny. Oké, okay, dank je. Leuk, leuk om je te horen. Ik, uh, ja, ik ben zeer fan van je liedjes, eigenlijk wel. Vroeger met mijn ouders dat ik draaien en uh, meezingen. En ik vraag vragen aan je hoe het met de vrouw Havenkamp is, met de tieten. <laughs> nou... Een hele... Mevrouw Havikamp wordt ook een dagje ouder. En ik heb vernomen van Hendrik dat ze een beetje gaan hangen de laatste jaren. Er maar... zit oh, een beetje een feestlief jaarlijk nodig. <laughs> <laughs> maar heb je nog iets anders ook te vragen? Nou, ik wil eigenlijk vragen aan je, Winnium. Ik hoor dat, dat, dat je ook je vraag ook de rijwaars hebt. En dat je met Truckstar een keer met zijn race mee hebt gedaan. Lijkt het niet leuk om een keer met Truckstar Festival in Aassen, Om daar op te treden. Bij de Hollandse Avond, zaterdag. Wat voor festival? Drugstar Festival in Assen? Drugstar, in Drugstar Assen. daar ben ik alles geweest, ja. Ja, maar het aankomend jaar bijvoorbeeld, weet je wel, bij de Hollandse Avond, met Henk Ja, maar van het, van het, het vijf, is... Het, het, het, kijk, het, meestal wordt dat georganiseerd op een dag dat we ook elders uh, op moeten treden. En bij de meeste optredens is het zo dat die een jaar van tevoren al geboekt worden. Snap je? Dus dat is, uh, uh, uh, ik ben er een keer geweest op het Drugstar ja, Festival. Kijk, maar. we was twee jaar vooruit. Nou, ja, nou hou het maar in de gaten, Nick. Ik ga even door. Da dank je wel voor het bellen. Nee, lijkt me leuk, uh, Benny. Als je dan, ja. Uh, ja. Nou, dan ben jij er in ieder geval bij. Ik, ik dank je voor het bellen. Ja, graag gedaan. Doe, uh, goeienacht. Veel succes verder, Benny. Dank wel. Oh, ja, en de humor. Humor, oh. het, humor. Heel belangrijk, dank je wel. Echt energie van... Ik ga nu... Oh, hij is, hij is weg. Uh, Jos heeft uh, gemaild, uh, zegt Klaas en Benny. Uh, mijn bijdrage, lieve kinderen. Ik heb het vaak, maar niet vaak genoeg gezegd. Vaders zijn immers druk, altijd in de weer... En ze voelen zich als een rot, Maar op jullie en op de kleinkinderen ben ik zo ongelooflijk trots. Jos is dat. En een vraag, het gaat heel, heel erg anders over. André Amaro, die stuurt uh, een mailtje met de vraag... Beste Benny, mijn naam is André Amaro. Ik heb een kunstfabriek en galerie in Eindhoven. En ik zou je willen vragen of jouw uh, portret van Geert Wilders... Uh, bij mij geëxposeerd kan worden in de galerie. Zou je daarvoor openstaan? Nou, uh... Goed dat we het daar nog even over hebben. Daar is heel veel gedoe over geweest ja, Maar dat, dat schilderij waar hij op staat samen met Hitler en uh, Breivik. Ja, dan wil ik, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nou, nog één keer uit te leggen... voor de acht miljoenste keer... dat ik niet uh, wilde vergelijk met Hitler en Breivik. Ik waarschuw voor uh, uh, populisme. Hitler was ook een populist die democratisch gekozen is... En uh, Breivik is bij zijn daden geïnspireerd door de woorden van Wilders. Ja. Ik waarschuw dus voor populisme. Ik vergelijk Wilders absoluut niet met die twee uh, massamoordenaars. Wil je het nog ergens exposeren of wil je het zover mogelijk uh, nee, gaan? nee, we gaan, we gaan na de tournee. Kijk, bij elk liedje in de theatertour, die ook Halvershol helemaal huiken heet... Uh, gaan we, bij elk liedje wordt een, uh, een schilderij geprojecteerd. Maar de schilderij is ook echt gemaakt. En... Worden, uh, de reproducties daarvan worden ook. Uh, kun je dan ook kopen en zien bij de optredens. En daarna gaan we een expositie houden van. Alle schilderijen, overigens uh, een kunstenares, Petra Verboeket... maakt de, de andere helft van de schilderijen. En uh, we gaan een expositie houden en dat, dit werk zal zeker... Uh, maar het is wel een heel duur schilderij geworden, want het is een heel bekend schilderij. Ja, ja, ja. Absoluut. Ik, even kijken, maar bij anderen ga je niet exposeren, dat doe je zelf. Nou, misschien wel, ja, maar ik bedoel... Uh, ik zoek eerst naar andere uh, plekken. Ja. Uh, dus Zelf georganiseerd. Oké. Okay. Gaan we nu naar Bart. Want die, die hebben we aan het begin hey. van de uitzending gehoord. Kijken of hij wat gemaakt heeft. Hi, hi. Hallo, is het gelukt? Het is, uh, ja, ik, ik heb wel wat. Want jij wilde, dat is misschien voor de mensen die uh, wat laat zijn gaan luisteren. Uh, Iets doen met het liedje van, uh, van Benny En dan kan ik niks. Uh, dat, gaat, uh, dat was uh, geschreven naar van de, de dood van, eigenlijk van twee mensen. Maar waaronder een jonge vrouw. En jij dacht, daar wil ik op, op gaan rappen. En toen vroeg ja. ik, uh, misschien kun je vast even wat gaan, gaan maken. Misschien kunnen we iets van laten horen. Ja, ik heb uh, nu alleen nog de tekst gemaakt. Maar ik, ik ben nog lang niet klaar, maar ik heb een deel. Nou, laten ze eens even wat horen. Dan zit je met je handen voor je ogen. Zoveel ongeloof, je kan het niet geloven. Je zit in de put, maar je moet ook weer naar boven. Het komt goed, moet mij maar geloven. Want de tijd van komen en de tijd van gaan... Die blijft wel voor altijd bestaan. Ergens is de reden waarom hij is gegaan. Je moet het laten gaan. Je moet hem laten gaan. Als het tijd is geweest, zie ik je weer. Ik moet nu doorbijten. O, oh, doet zozeer. Kon je maar altijd hier blijven? Zag ik je nog maar voor één keer. Nog één keer in leven te lijven. Dus, nog... dus praat met mij nog één keer. Voor het te laat is, want dan kan je niks meer. Het leven is oneerlijk. Vies, flauw, troosteloos. Kan iemand mij vertellen waarom hij voor jou koos? Het maakt me triest, het maakt me boos. Er was nog helemaal nietsloos. Totdat de dokter zei, sorry, maar u bent geneesloos. Ja, hm. yeah. en dan heb ik nog als laatste deel. Het voelt als wonen met te over. Ik kan nog steeds niet geloven dat ze moest gaan. Je hebt niet zelf gekozen voor het einde van je bestaan. Zo zonder dat het bij jou zo moest gaan, ik kan het nog steeds niet aan. Heb je dit al, Heb je dit allemaal zitten schrijven in de afgelopen drie kwartier? Ja. Maar het stond nog niet echt als een rap. Nee, dat klopt, want ik heb nog geen beat of zo, dus ik heb het zeg maar niet meer als gedicht, maar je zou het zeg maar wel in een en dan, ja, en, en dan moet je de metriek misschien wat aanpassen... maar als je op je vijftiende al uh, zulke teksten schrijft, dat uh, belooft wat. En zo snel. Ja, dat belooft ja. wat. Complimenten, jongen. <laughs> dank u wel, dank u. Ja, ik wou ook nog bedanken voor uw enthousiastheid, want uh, dat helpt ook. Nou, bedankt voor het bedanken. <laughs> ja, is goed. Nou, dank je wel, Bart. Goed gedaan. En uh, ik ben benieuwd, als je het een keer gaat rappen ergens, dan moeten wij dat wel weten. Dat, uh, dat uh, laat ik dan wel. Komen Benny en ik kijken. Ja, Oké. Okay. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. Oké, okay. dankjewel. <laughs> ik zie nog een mailtje binnenkomen. Mijn Braziliaanse vriendin schrijft Irmausinho. Dat klinkt zelf ook nogal Braziliaans. Vindt het nummer en de video van Oerend hart van Normaal ook hartstikke leuk en goed. Ik had het haar een tijdje geleden laten zien en horen op YouTube. En uh, laatst had ze het er nog over. Dus zelfs Brazilianen houden van de muziek van Normaal. Oké. Okay. Benny. Leuk land. Ja, ja mooi ja, land. de ja. geweest. Maar. Oh, nee, ik nog nooit. Nee, het lijkt me ook wel leuk. Goed, ja, het zit er bijna op. We hebben nog een minuutje. Um, ik vertel even dat Lex Bolmeijer maandag praat met acteur en schrijver Gijs Schotten van Aschat. Hij repeteert met toneelgroep Amsterdam voor na de repetitie, schuin de streep, Persona. Een tweeluik gebaseerd op teksten van Ingmar Bergman. Maandag ligt ook zijn eerste novelle in de winkel, Beretta Bobcat... Bobcat, uh, gebaseerd op het luisterboek dat hij eerder schreef. Het verhaal gaat over het verlies van onschuld, angst... en de gevolgen van een liefdeloos huwelijk. Zometeen hier op de zender Nora Romanesco met Woord. Van de VPRO is dat. En Benny, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Het was uh, echt leuk dat je hier twee uur bent geweest. Even kijken of er nog wat getwitterd is wat we kunnen doen. Oh, iemand schrijft, wat een prachtige rip. Ik ben ontroerd. Nou, dit was Kaatsaluna voor vannacht. Veel plezier met Nora. Benny, goede reis terug naar okay. Hummelo. Ja, dat gaat lukken. En tot later. En heel veel succes met de tour die eraan komt. Hè? Over twee ja. weken begint die. Dat moeten we even zeggen. Dankjewel. Ja. In Drachten. De lawei 11. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.